De Verenigde Naties sturen 2000 militairen naar Ivoorkust. Daar maken al 9000 militairen deel uit van een VN-missie. In Ivoorkust heerst een gespannen sfeer sinds de presidentsverkiezingen eind november. Zittend president Bakbo weigert zijn nederlaag te erkennen en zegt dat er is gefraudeerd. Zijn aanhangers hebben de afgelopen weken meerdere keren VN-militairen aangevallen. Ook heeft het leger van Ivoorkust het hotel omsingeld waar de nieuw gekozen president wat eraan zit. De VN heeft Bakbo opgeroepen die blokkade onmiddellijk op te heffen... wat hij ondanks eerdere toezeggingen nog niet heeft gedaan. Er komt mogelijk binnen een jaar een kliniek... waar mensen zelf of met hulp binnen drie dagen een eind aan hun leven kunnen maken... Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde in Nieuwzuur. Zo'n kliniek is volgens de vereniging mogelijk zonder de wet te overtreden... omdat die binnen de huidige euthanasiewet zal opereren. Er zouden jaarlijks duizend mensen gebruik van willen maken. De NVVE deed onderzoek naar het aantal mensen... dat een verzoek doet voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. Dat zijn er naar schatting 10.000 per jaar. Bij ruim een derde van hen wordt de wens niet uitgevoerd omdat een arts euthanasie weigert uit te voeren... hoewel het binnen de wetgeving mogelijk is. In de kliniek kunnen ze wel geholpen worden. Het weer, vrijwel overal droog en opklaringen. In het binnenland is het glad door bevriezing. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB verkeersinformatie hoort zojuist in al in het weerbericht. Het is plaatselijk glad in het noorden en oosten van het land heb je daar vooral last van. En er staat één file door werkzaamheden bij Utrecht op de A27 in de richting van Gorkum. Tussen knooppunt Dreinsweert en knooppunt Lunette twee kilometer. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Cubus spreekt voor standaardwerk een duidelijke prijs met u af. Cubus.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 Langs de lijn met nog twee, kwart voor negen wedstrijden AZ NEC nog steeds 2-1. En we gaan weer terug naar de arena Ajax Feyenoord. Ronald van der Geer en die houtkamp. Ja, niets gebeurt, want je zag de spelers ook wachten. Bal aan de voet van uh, naar boven. kijken. het is langs de lijn alweer begonnen. Ja, we kunnen weer gaan voetballen. En dus uh, bij een 1-0 stand in het voordeel van Ajax... is het balbezit wel even oh, voor uh, Feyenoord. Terwijl Mokotjo de bal kwijtraakt. En via, uh, wilde ik zeggen, uh, wie was het? Uh, de Jong gaat de bal over de zijlijn. En dat is uh, niet het geval, want de Claire heeft de bal het laatst geraakt. En dus mag Ajax gooien, doet dat via Van der Le Wiel... Nogmaals gezegd, 61, bijna 62 minuten gespeeld. Oftewel, 17 minuten na rust. 1-0, doelpunt gemaakt in de eerste helft door Ajax. Verdient overigens, dik verdiend, want het had 4-5-0 kunnen en misschien wel moeten staan. Maar het doelpunt is gemaakt door Tobi Alderweireld in de 31ste minuut. En Ajax is meer op zoek naar de 2-0 dan Feyenoord. Ook al zou het nog zo graag willen, op zoek is en mogelijkheden krijgt tot de gelijkmaker. Meneer Bicilio nu namens Ajax. 5, 6 meter bij het op gebied vandaan. Komt vanaf links in de as. Erikse gevonden, verplaatst naar rechts. Soleimani komt dan graag naar binnen. Vindt Erikse, wil combineren. Maar ja, Erikse eh, of eh, Soleimani is door de kler wat uit balans gebracht. Uiteindelijk kan de route J van Feyenoord de bal naar voren trappen. Dan gaat El er erachteraan. Maar in al zijn ijver om die bal uiteindelijk in bezit te krijgen. Een gestrekt been gezien door Fink. En dus heeft eigenlijk zo weer een vrije trap genomen. Een meter of tien over de middenlijn. En aan de linkerkant nu balbezit voor Deli Blind. Blind, Ebicilio, die staat iets meer aan de linkerkant. Maar dan wat meer naar binnen, naar Eno. Vanuit de as bedient hij Soleimani aan de rechterkant. Over het uitgestoken been van de Cler. Nou denk ik dat Soleimani hier wel erg makkelijk valt. En nu moet de Cler bij Fink komen. Wil ik toch eerst die herhaling zien. Om te kijken of de Cler nou echt wel zo hard op Soleimani ingaat. Das geen kaart. Dat komt hem op een fluitconcert te staan. Ja, hij tikt inderdaad Sulemani aan. Dus het feit dat Sulemani naar de grond gaat, dat is dan terecht. Vrij trap is genomen. De Zeeuw zet voor. Legt de bal bij de tweede paal. Daar staat ook Ron Vlaar. Die kopt hem weg. Bal komt vanaf de rechterkant. Dan kan Feyenoord heel even uitverdedigen. Maar heel even. Nee, toch wat langer. Omdat Ajax de bal verliest. En nu El Amani de bal speelt naar Simon. Simon moet hem meteen doorspelen. Maar ja, hij heeft hem voor zijn linkerbeen. En hij is stijf rechts. En krijgt de bal niet in de buurt van Lucas Tanjos. Nee, de bal gaat. Naar uh, Maarten Stekelenburg. Ja, die doet ook mee. Amper hoort in deze wedstrijd. Hij is één keer. Uh, in gevaar geweest in de eerste helft bij een uh, voorzet vanaf de rechterkant... waar Lucas Tanjo's kon koppen, maar de bal naast kopte. Maar voor de rest hebben we eigenlijk amper een uh, mogelijkheid gezien voor dit Feyenoord. Terwijl ik het toch al een stuk of 6-7 heb genoteerd voor Ajax. Waar Ajax in de aanval met Deli Blind gaat uh, in één keer de diepte zoeken, vindt uh, Bahia. Die speelt al heel uh, wat jaartjes bij Feyenoord, dus geen gevaar voor Feyenoord. Alhoewel, bij hem weet je het nooit, als de bal nu over de zijlijn gaat... Met een slechte trap. Ik dacht dat het van Bococcio was. Die de bal over de zijlijn schiet. In de handen van Frank de Boer. Die dus tevreden mag zijn. Eén keer uh, verloor. Dat was uh, uh, tegen HSV in een uh, oefenwedstrijd. Maar ja, daar deed Ruud van Nistelrooy mee. En tegen Galatasaray. 0-0. Te ja, dus uh, een keertje ook gelijk. Maar voor de rest de belangrijke wedstrijden tot nu toe gewonnen heeft. Tegen Milan, tegen Vitesse onder andere. En nu ook voorstaat tegen Feyenoord. Na 65 minuten spelen met 1-0. En Alderwereld, de man die tot nu toe ervoor zorgt. Dus dat hij wellicht drie punten gaat overhouden aan deze wedstrijd. Ja, nou, dan wordt hij is ook wat ongelukkig. Want het is een lange bal, dat ziet de boer niet graag. Lange bal richting Soulemani. Dan gaat het ook weer gelijk mis. Want het is inleveren geblazen. Nou, dan staat de boer weer even op. Ropt wat richting Alderwereld. En dan denkt Alderwereld, ik ga het straks toch gewoon weer via die middenvelders proberen. we zitten nu voor Feyenoord, want dat heeft de bal overgenomen. Bahia vindt El Amadi aan de linkerkant. El Amadi opgejaagd door de zeeuw. Terug naar Bahia. Die wordt op zijn beurt weer Opgejaagd door de jong lange bal van Bahia op de borst van uh, Castaños En dan wil Simon, ja die bewe beweging is wel aardig. In één keer die bal meenemen en aan de linkerkant de ruimte ingaan. Hij komt echter niet met die beweging langs van de wiel. Dus neemt het is Nemt Ajax de bal bezitten. Weer over via wereld via Vertongen En wie is de volgende? Dat is Aldewereld. Al die kerstdiners en, en feestjes en zo wordt uh, constant de vraag gesteld aan ons: wie denk je dat de kampioen wordt? Geen idee, heb ik uh, gezegd. Want ook nu, als Ajax wint, Ajax staat op dit moment vierde, komt dan op drie puntjes van uh, koploper Psv en ook FC Twente dat het zo goed deed vandaag, uh, staat uh, op uh, één punt van Psv, dus ook in die top drie. En FC Groningen staat er ook nog altijd uh, bij om even het geheugen op te frissen met uh, 37 punten dan op de vierde plaats, maar uh, Tussen Ajax uh, PSV en FC Twente zal het dus wel gaan. Dat is niet zo'n moeilijke uh, conclusie. Als Ajax wint komen ze dus op drie punten. En daar ziet het nog naar uit. Maar we zitten in de 21ste minuut naar rust. Terwijl ik een uh, klein donker manneke, Jody Lukoki... Uh, zie warm lopen en hij gaat nu weer in het jack. Hij gaat nog niet zijn debuut maken bij Ajax. De 18-jarige jongeling uit de B-junioren van Ajax die op de bank zit. Uh, hij zou misschien wel eens de aanvaller kunnen gaan komen voor Episcopio. Zover is het nog niet. Ajax heeft balbezit en doet het rustig aan via Al de Wereld. En uh, Al de Wereld gaat zoeken naar een vrije man. Er lopen nu weer drie andere mensen warm. Waaronder, dat is ook wel weer aardig om te vertellen, natuurlijk, Terug een keer de teruggekeerde Svitanic Die begonnen is aan zijn warming-up. Samen met Anita, de altijd basisspeler, basisspeler Maar nu niet meer in het elftal. Voorzet Emicilio vanaf de linkerkant. Ik kan rustig doorpraten over de derde man die daar ook nog warm bloot. Dat is Ole Kerr, omdat die bal eigenlijk bij niemand terechtkomt... die voorzet van Ebicilio en zo over de achterlijn gaat bij Feyenoord. Erwin Mulder dus gewoon op zijn gemak hier een doeltrap kan gaan nemen. Ja, dan wordt Bahia aangespeeld, want die wordt vrijgelaten. Die wordt dan weer opgejaagd, moet dan weer terug naar Mulder. Mulder wordt weer opgejaagd en dan gaat die bal naar De Kler. Die laat hem dan lopen en Simon komt niet langs Van de Wiel. Nou, Feyenoord is er in elk geval even uit, want mag uiteindelijk ingooien... omdat Van de Wiel die bal als laatste draait raakt. We gaan wisselen. Uh, Hé, hey, is dat... Uh, dat is hem. Wat heeft hij op zijn rug staan? Ja, Johnny, denk ik. <laughs> Het is uh, van verpeukering die, uh, uh, die nu een shirt aantrekt en uh, even in de bloot rug staat waar van alles op getekend is. Uh, mooie lettertjes, maar het is te ver om te zien wat er staat. Het is in ieder geval, neem ik aan, geen reclame. Uh, hij gaat zo dadelijk komen, John van Beukering. En dat uh, moet dan uh, de kracht worden voorin voor Feyenoord. Als uh, Feyenoord uh, nu moet opletten omdat de bal bij Ebesilio is gekomen aan de linkerkant. Uh, buitenom komt Deli Blind. Deli Blind aangespeeld. Deli Blind met een voorzet, maar bal wordt onderweg aangeraakt door Gilles Zwerts. Levert een hoes op Zwerts. Hinke Pinkend. Ik denk dat die. Uh, uh, ook uh, niet echt uh, Oxlott Frismer is, dat hij uh, gewisseld gaat worden. Maar ik denk niet dat we John van Beukering als rechtsback gaan zien. Zou ik niet doen tegen Emilio. nee. nee. nee. nee. nee. Maar dus kent dan kent hij wel het heen. nummer van Emilio aan het einde van de avond. Ja. Dan, uh, <laughs> <laughs> ik zie het helemaal voor maar dat de Hoeksel op Ajax, Ronald. Ja, Eriksen neemt hem en Mulder gaat eraan onderdoor. Maar uiteindelijk uh, gaat die bal aan de andere kant. Die Hoeksel komt vanaf de linkerkant. Gaat hij aan de rechterkant over de achterlijn. Nou, dat geeft Feyenoord dan wel de gelegenheid om uh, die wissel te gaan doorvoeren. Helemaal begrijpen, helemaal begrijpen doe ik het niet, want uh, het gekke is dat Feyenoord natuurlijk op de counter speelt. En dan heb je met Van Beukering toch niet echt de ideale spits. Mokoccio gaat eraf, betekent de middenvelder voor een uh, echte spits. Van Beukering maakt zijn uh, entree in het elftal van Feyenoord tijdens deze klassieke 1-0 tussenstand. Door dat doelpunt van Alderwereld geeft ons de gelegenheid om uh, AZ NEC is wat nader te belichten in deze uitzending. 20 minuutjes nog. 2-1 is het voor AZ. En AZ zal toch balen dat het niet een van de mogelijkheden uit de eerste helft of uit het begin van de tweede helft extra benut heeft. Want 1 is een krappe marge. Zojuist is de gevaarlijke voorzet bij NEC vanaf de linkerkant. En Vlemings er bijna bij. De bal werd door Moisander ten nauwe nood verdedigd. Er is ook gewisseld trouwens bij NEC. Waar Chatel een vleugelaanvaller, erbij is gekomen. David speelde een onopvallende wedstrijd hangend aan de zijkant. Hij is vervangen. Daar komt NEC weer met de inspeelpaas. Daar wordt verdedigd door Marcellus. Krijgt hulp van Elm. Dan in de as van het veld. Een meter of twintig voor de middenlijn opgepakt door Valkenburg. En via een, been, een bal achter het standbeen van Schaars langs is het weer Valkenburg. Dan is de opening aan de rechterkant van het veld te uh, slordig. richting uh, berg -Gutmonsson. Loopt de bal door tot bij het strafsoepgebied van NEC waar de doelman Jasper Sillissen heeft opgepakt. Aan de rechterkant is het nu NEC. Het balbezit is voor Bas Sibum. Speelt hem uh, vooruit? Komt hier nog een spannende eindpaas? Nee, want Schöne kan wel ontvangen, maar is veraf van de goal. Gaat hij dan nog schieten? Nee, dat uh, komt er niet van. 18,5 minuut nog te spelen in Alkmaar en hier ja, ja. is het uh, 2-1. Andy, volgens mij hoorde ik zeggen dat jij het moest doen. Oh, nou, dan heb je dat goed gehoord. Want uh, ik uh, doe dat ook. <laughs> ja, 1-0 de voorsprong. En ook hier is dat magertjes. Als nu Castanjos even weggestuurd werd. Dat, uh, nu staat hij buiten spel. Een minuutje geleden was dat niet het geval. En schoot hij de bal richting het uh, doel. Waar Maarten Stekelenburg staat. Maar die werd niet uh, moeizaam onder vuur genomen. Maar dat uh, had best wat op kunnen leveren. Want Al de Wereld verloren duel. En Castanjos kon de bal schieten. Maar schiet hem in de handen van Maarten Stekelenburg. En zo blijft het maar 1-0 voor Ajax. Want ondanks het feit dat Ajax zoveel sterker is, is de marge ook nog maar één. En hebben we nog 20 minuten te gaan van Beukering erin. En dus, uh, ja, noemen we dat alles of niets? Klein beetje wel, want er is een middenveld eraf gegaan. Aanvallen erin en Ajax gaat in de aanval. Met Emicidio wil dan vanuit de as ja, iemand aanspelen. Maar er is niet zoveel aan speelbaar op dit moment. Vlaar is dan degene die de bal ontvangt. Wel terug naar keeper Mulder. Lange bal van Beukering wint een kopduel van Vertongen. Raakt ook die bal wel. Alleen de voortzetting niet richting Castanjos, maar richting Van der Wiel. Oftewel Ajax neemt. In de 71ste minuut bal balbezit weer over. Maarten Stekelenburg met de bal aan de voet. En eens kijken, ja, als Van Beukering dus echt van waarde moet zijn voor dit elftal... dan zal je op de helft van de tegenstander moeten gaan spelen. En is Feyenoord in deze slotfase als er nog 19 minuten op de klok staat... Uh, is Feyenoord in staat om daartoe te komen tegen dit Ajax. Want anders heb je aan deze wissel eigenlijk niets. Ebisilio probeert aan de linkerkant maar weer eens een actie te ondernemen. Instelling gebracht door Erikse Zwert zit ertussen. Die inderdaad hinkenpinkt, maar wel wil blijven staan. En Ajax gaat gooien. Ja, Ais heeft dat uh, bijna gedaan. Nu heeft Ais dat gedaan. EBCDO heeft de bal weer. Hij is uh, aanwezig. En ook af en toe heel lastig aanwezig voor Feyenoord. Maar ook lastig aanwezig af en toe voor Ajax. Omdat hij veel balverlies eh, leidt. Omdat de bal niet echt aan een touwtje. Zoals dat bij Eriksen aan de, de voet zit. De bal is helemaal teruggekomen bij aanvoerder Maarten Stekelenburg. Hij eh, heeft de aanvoerdersband. Ook als eh, Soares terug is om de arm geschoven gekregen van Frank de Boer. Is het Vertongen die in de diepte Ebisilio weer vindt. Ebersilio, kijk wat hij ermee kan doen met de bal. Hij gaat weer lopen. Eh, 1, 2 stappen. En dat duurt net iets te Speelt de bal nu in de breedte naar Van de Wiel. Maar Feyenoord staat weer op de positie waar ze moeten staan. Probeert Van de Wiel iets met Soleimani. Dat lukt half en dat lukt nu heel. Want Soleimani heeft balbezit voor Ajax. Soleimani speelt naar de Zeeuw in de as van het veld. Oeh, Ebicilio stond er daar goed bij. Maar de Zeeuw kiest voor Eriksen. En die verliest het duel. Uitbraak van Feyenoord. Karim Alamadi gaat de middenlijn over. Karim Alamadi moet de bal wel spelen naar Simon. Ja, Karim Alamadi. Als je dan iets wil, dan zul je die bal enigszins... Zorgvuldig in de voeten van die Hongaar moeten schuiven. Nu gaat hij kei en keihard aan hem voorbij. Eigenlijk veel te ver voor hem. En dus is deze uitbraakmogelijkheid voor Feyenoord ook weer voorbij. Het leidt tot wat woede bij Mario Been. Die schreeuwt het veld in richting Karim El -Aman. die Van ja, als we nou balbezit hebben, doen we het dan zorgvuldiger. nu heeft Ajax de balbezit weer overgenomen. Jan Vertongen terug naar Maarten Stekelenburg. Nog 17 minuten als Stekelenburg de bal ver. Nee, kort gaat spelen naar Demi de Zeeuw. Demi de Zeeuw. Maar dat, dat was toch een bal. Dit is trouwens ook een slechte bal van de Zeeuw. De bal gaat via Vertongen, wilde ik zeggen, over de zijlijn. Maar de bal is het laatst geraakt door Simon. Maar zo'n bal in zo'n uh, tegenaanval. Uh, je staat 1-0 achter. En dan moet die gewoon goed zijn, die, die paas van LMA. Die, zo ja. moeilijk was het niet. Hij werd niet gehinderd of iets. Het was een snelle counter. En dan uh, geef je het wel heel erg makkelijk weg. Als Van Beukering de bal nu ook uh, nog. Makkelijk weggeeft en Ajax over kan nemen en doet dat goed met. Uh, balbezit voor Siem de Jong en voor Eriksen. Eriksen, Eriksen, Eriksen nog altijd. Eriksen achterstand bij langs. Maar dan is er goed mee verdedigd door Bruins. En kan Feyenoord het weer doen. Maar een de bal van El Amadi. Wordt er overgenomen door Eno. Die gaat voorbij Bruins. Moet de voorzet gaan geven. Nee, hij haalt hem even terug. Aanval is weer voor Ajax. Met uh, Ebi Silio. vindt uh, de Jong in de as van het veld. Drie meter voor het, op het gebied. Goede steekbal. die En de wedstrijd wordt gered door Erwin Mulder. want anders de beslissing had er anders ingelegen. Nu is daar Erwin Mulder die dus van dichtbij de inzet van Soleimani kan keren. Dit was wel een goede aanval van Ajax. Uiteindelijk is dus in één beweging rechtgezet voor Erwin Mulder. Alleen gezet voor Erwin Mulder. Het is geen buitenspel dat wordt opgeheven door Ron Vlaar. Maar uiteindelijk Erwin Mulder dus de reddende engel op die inzet van Soleimani. De Vrij gaat nu komen. En dan hebben wij dat toch vanaf ver goed gezien. Ja. Dat die Swerts niet helemaal ook zo fris meer was. Eerste wedstrijd van Feyenoord gaat hij eraf met nog een kwartier te spelen. En hij wordt vervangen door uh, Stefan de Vrij. Die dus weer hersteld is van uh, bloedarmoede. Heeft hem lang aan uh, de kant gehouden. Hier is dus 1-0. Nog altijd voor Ajax. In Alkmaar is gescoord. Wat zal AZ balen dat het die kansen niet benut heeft uit de eerste en de tweede helft. Want een minuut of veertien voor tijd staat het 2-2 op het scorebord. Zomer pakt op bij de middenlijn namens NEC. Dan Vlemings die gaat lopen en die de bal werkelijk prachtig. 3, 4 meter buiten het strafschopgebied raakt de bal. Snelheid en hoogte kan meegeven met Jalins in de buurt. Met ook Moisander in de buurt. En dan gaat de bal precies heen over Romero. Valt hij half hoog achter de doelman van AZ. Een keurige goal hoor. Van Björn Vlemings. Twee momenten van hem in deze wedstrijd leveren twee doelpunten op voor NEC. En hij tikt zijn gemiddelde op tot 15 competitietreffers. Club Brugge wilde hem. Schijnt geen geld te hebben. Maar Vlemings is goed uit de Winterstop vandaag gekomen. Terwijl Schöne ervan afgaat. En George terug fit in het elftal komt bij NEC. 2-2. AZ was de stempel op de wedstrijd een klein beetje kwijt. Kon die stempel niet meer drukken. En NEC met een spaarzaam moment komt een keer in de buurt van de goal. En maakt gelijk Vlemings. 2-2 hier hebben jullie. Penalty voor Ajax. Ik denk dat het uh, terecht is. Maar we gaan het zien. Een gele kaart is die voor de Claire. Ja, volgens mij wel. Uh, de Claire geel, dat uh, heeft geen consequenties in deze wedstrijd. Maar de actie die hier aan vooraf ging, was eigenlijk een actie. Eerst raakt Vlaar de bal met de hand. Kan hij niks aan doen. Terecht dat Pieter Vink daar geen uh, strafschop voor geeft. De actie gaat door voor Ajax uh, met uh, Soleimani. Soleimani uh, draait zich uh, redelijk vrij. En dan is het uh, de Cler die hem licht raakt. Ja, het uh, lijkt op een penalty. Het is moeilijk te zeggen. Oh ja, ik denk dat hij hem toch uh, flink de voeten uh, ja. dwars zet. En dus terecht een penalty in het voordeel van Ajax. Soleimani zelf achter de bal. En hij kan de wedstrijd helemaal in het slot gaan gooien. Geen AZ-complex dus. Zoals uh, bij Ragnar de 2-2 viel. Nu kan Ajax... Ajax op 2-0 komen. Soleimani achter de bal. Met links Mulder op de doellijn. De aanloop, het schot en het doelpunt laag. Niet al te hard, maar wel heel zuiver. Soleimani zorgt voor 2-0 voor Ajax. Het is zijn derde goal dit seizoen. Miralem Soleimani en hij gaat naar de bank. En met wie gaat hij dit feestje dan vieren? Met André Ojer. Die valt hij dan in de armen. En vervolgens duikt iedereen eromheen. Ooyer die steun en toeverlaten is tegenwoordig. Voor jonge jongens die een beetje in een dip zitten. En Ojer heeft langdurig met Soleimani gesproken. Hij krijgt nu als dank een dikke knuffel van de aanvaller van Ajax. Als deze penalty erin gaat. Zelf veroorzaakt. Er is zo'n wet geloof ik. Dat als jij een penalty veroorzaakt hebt dat je hem niet zelf moet nemen. Nou Soleimani heeft dat aan zijn laars gelapt. Die wetgeving. En heeft hij bal keurig binnengetikt. Het is gebeurd wat dat betreft. Want ik zie niet in dat Feyenoord nog in de slotfase erin slaagt om twee doelpunten te maken. Het zal een bevrijding zijn voor Ajax. Deze treffer en Ajax gaat nu verder met 1-0 of Flaar. Het is 1-0. Niet, het is Vlaar. Maar die bal gaat uiteindelijk wel heel ver naar uh, Maarten Stekelenburg. Die hem dan ook maar eens over de achterlijn laat lopen. Kan hij ook eens een balletje trappen. Ja, want dat heeft hij. Kijk, laten we één ding voorstellen. Dik en dik verdient uh, 2-0 voor ja. Ajax. Uh, Feyenoord, uh, ja, je kunt zeggen het lekker is niet boven. Oeh, nog een foutje achterin oe. van uh, Eno. Die de bal heel moeizaam terugspeelt op Stekelenburg. En een enorme uitbranding oh. krijgt. Omdat Stekelenburg uh, op tijd terug was. Maar wat kreeg hij het op zijn uh, valie, Eno. Want hij gaf een hele rare bal bracht bijna Feyenoord terug in de wedstrijd. Maar het lek is helemaal niet boven bij Feyenoord. Ik denk dat het gewoon heel lastig wordt en blijft voor Feyenoord dit seizoen. Nu helemaal. Want de broederstrijd, nou ja broederstrijd, het grote gevecht met Ajax wordt verloren. Het staat 2-0. Hier bij Ragnar Niemeyer in Alkmaar is het wel spannend. Want daar staat het nog 2-2. 3,5 minuut, als ik goed geteld heb. Heeft Leroy George binnen de lijnen gestaan? Het staat inderdaad TT, Andy. En George mag er vanaf met direct rood. Een sliding op de benen van Valkenburg. Veel te laat. De invaller, oud FC Utrecht, in de ploeg, dus bij NEC gekomen. En trapt daar Valkenburg op de schoen. Lijkt toch heel weinig intentie te hebben om de bal te raken. En Bossen is resoluut en trekt direct rood. NEC dus met zijn tiener. Schot van AZ en dat is dreigend. Want Marcellus haalt uit van meer dan 20 meter. Maar mist de kruising op een haar. Laten we zeggen, het scheelt een meter. En dit is precies wat AZ in deze thuiswedstrijd natuurlijk nodig heeft. Want dus verloren maar één keer dit seizoen. 2-1 aan het begin van het seizoen. Van Roda JC was nog onterecht ook. Maar nu dus een 2-2 gelijkspel tegen 10 tegenstanders uit Nijmegen. En wat dom dan van George om die op deze manier zo te laten gelden. Geldingsdrang daar is niks mis mee. Maar op de verkeerde manier, dat kan natuurlijk niet. Aanzet met de bal. Marcellus wil buitenom. Maar het is Colbijn Sigtorsson. Trekt daar binnen. Speelt in richting Valkenburg. Maar heel veel mensen daar op de lijn. Dan loopt Sigtorsson door. Is daar de kopbal van Goossens. Die moet mee verdedigen. Het staat wel vast. Dat AZ volop de aanval zal gaan spelen. Dat heeft NEC de hele wedstrijd niet gedaan. Wat dat betreft verdient AZ eigenlijk meer. Maar het staat dus op 2-2. 8,5 minuut voortijd in Alkmaar. Hoe is het in Amsterdam bij Ajax? Buiten gewoon uh, ja, stil. Want het is 2-0 voor Ajax. Die wedstrijd zit bij de Amsterdammers in de tas. En ja, ik had het nog eens uh, al eerder gezegd. Op het moment dat 2-0 staat dan gaat hij komen. Nou hij is er hoor. 17 jaar Congolese afkomst. Uit de A1 afkomstig. Jody Lukoki. Hij is in het elftal gekomen. Maakt zijn debuut in Ajax 1. Frank de Boer, de man van de opleiding dus. Houdt inderdaad woord. En brengt uh, al in zijn vierde wedstrijd, officiële wedstrijd. Een debutant binnen de lijnen. Tevens 17-jarige rechtsbenige aanval. ...is gekomen voor Abicilio. Houdt zich ook direct op aan de rechterkant. Dat betekent dat Soleimani doop te maken nu aan de linkerkant staat. En bij Feyenoord ook een wissel. Daar is Kelvin Leerdam in de ploeg gekomen. En Lucas Tanjos is inmiddels onder de douche verdwenen. 9 minuten nog en 2-0 dus. Al de wereld in de eerste helft. Soleimani vanaf 11 meter in de tweede helft. Daar is de voorsprong door ontstaan. Ja, eer weer een toekomt. Uh, ouders die zeiden van je mag pas als je 18 bent uh, naar Elfen thuiskomen. En uh, gelukkig voor Lukoki is hij net 18 geworden, Ronald. Okay. Op 15 november. Maar uh, dat uh, is een, uh, een kniezoor die daarop let. En uh, Lukoki dus in de aanval bij... Hij uitziet 17. Ja, je ziet er ook. Uh, <laughs> en ja, maar goed. Uh, hij speelde ooit bij Young Boys in, uh, in Haarlem. En uh, bij uh, Sporting Marok in Amsterdam. En bij de Spartaan. En uh, begon een paar jaar geleden in 2008 bij... Uh, in de B-jeugd bij Ajax. Maar nu is Feyenoord weg met Wijnaldum. Wijnaldum wordt van de bal afgelopen door 1-0. En dan kan Ajax in de avond gaan. En uh, is het Deme de Zeeuw uh, die de bal heeft aan de rechterkant? Vraagt Lukoki, maar krijgt hem niet. Want Eriksen heeft de bal. Eriksen schiet en schiet de bal langs het doel van Erwin Mulder. Om het niet nog erger te maken voor de Rotterdammers. Nog 8,5 minuten hebben we te gaan. 2-0 de voorsprong voor Ajax tegen Feyenoord. En we gaan weer even kijken in Alkmaar bij Ragnar Niemeijer. 6,5 minuut, 2-2 stand in Alkmaar AZ NEC. En de trainer van AZ, Gertjan Verbeek, reageerde direct op die directe rode kaart van Lero George. Want liet Benschop nog een minuut de warming-up afmaken en bracht toen een nieuwe spits. Charlison Benschop nog wachtend op zijn eerste competitiedoelpunt voor AZ. Lang geblesseerd geweest en hij is gekomen voor Elm dus in de ploeg. En daar moet verdedigd worden door Châtel. Hij kwam bij NEC in het veld, krijgt de bal weg, maar heel eventjes maar... Want een meter of tien over de middenlijn is het Martens. Met de bal voor AZ Jalins. de hoogte van de middenstip. Marcellus wat aan de rechterkant. Een meter of vijf over de middenlijn. En hij krijgt inderdaad de bal. Met Chatel in de buurt. Die verdedigt. Spel verplaatst richting Clavan. Recht Clavan. En speelt in naar Valkenburg. Valkenburg. Een meter of tien bij de punt van het strafschopgebied vandaan. Martens in balbezit. Tegenover hem staat Nathaniel Wil. Bal ingebracht en weggehaald door Zomer. Verlengd. Misschien wordt dat een corner, maar misschien dat Berk Goetmans zonder achteraan gaat. Nou, dan is die bal volgens mij achter, mag hij toch worden voorgezet. Maar de bal gaat het strafschopgebied niet in. Schaars laat zich af door Goossens. Dan toch weer aanzet met Schaars. En dan buitenom gekomen Klavan, maar dat wordt doorzien door Nuitink. En Nuitink is zo verstandig om de bal over de achterlijn te laten lopen. Doet dat in de 85ste minuut van deze wedstrijd. En het haaltijd is de stand hier 2-2... Nogmaals een wissel zo meteen van de velden erin bij AZ. Dat laat nog even op zich wachten. En dus even kijken in Amsterdam bij Ajax, Feyenoord, met en Ronald. Zeven minuten nog, 2-0 de stand. Al de wereld in minuut 31. Soleimani in de 77ste minuut. En het is een beetje uh, uitspeler geblazen. Zowel van uh, Feyenoord als de Ajax kant. En Feyenoord heeft nu het balbezit met Wijnaldem. Maar nog op eigen helft. Een, uh, een beetje opgejaagd door uh, die uh, nieuwe man bij Ajax. Uh, Lukoki. Maar hij euh, ja, laat zich niet van de wijs brengen, Wijnaldum. Zoals El Amali dat niet doet. Nee, Feyenoord speelt wat rond. En Feyenoord denkt toch uiteindelijk wel... Of ik denk dat Feyenoord uiteindelijk wel blij is dat het, euh, ja, dat het hier verliest. Dat zat er wel in. Maar dat de marge klein is gebleven. En dat het uh, uiteindelijk in de score geen vernedering is uh, geworden. Als Feyenoord nog balbezit heeft. Ja, waarom zou je niet nu even de rug rechten en proberen iets te organiseren? El Amadi wordt heel simpel van de bal gelopen door die uh, net 18-jarige invaller. En die heeft nog altijd de bal. Maar speelt hem wel iets te ver voor zich uit. De Cler zit ertussen. Maar de balbezit blijft voor Ajax. Omdat de bal via uh, de Cler voor de voeten van de zeeuw kwam. bal naar de linkerkant uh, bij Blind. Geen foutje gemaakt. Ook... Uh, nou, ook niet echt opvallend gespeeld, uh, Deli Blind. Uh, had voor mij nog wat meer aanvallend mogen spelen vanaf die linkerkant. Had daar beste mogelijkheden toe, omdat hij weinig mensen tegenover zich uh, had. Maar goed, Ajax 2-0, daar uh, een overwinning op. De aardsrivaal is sowieso prettig uh, in Amsterdam. Daar zullen ze in uh, Rotterdam ietsje anders over denken. Overigens blijf ik het doodzonde vinden dat het niet kan dat uh, uit uh, supporters hier uh, uh, mogen komen. Maar goed, dan moet je je maar ietsje beter gedragen. Balm uh, zit. Nog altijd voor Ajax. We zitten in de slotfase. Nog ruim vijf minuten. Ajax leidt met 2-0. Met balbezit op het middenveld. Dely Blind schept de bal als het ware naar de linkerkant. Nou, dat mislukt in eerste instantie. Maar Eriksen pakt de afvallende bal dan toch op. Dan niet meer. Want dan wordt hij van de sokken gelopen door El Amadi. De vrij lange bal richting Van Beukering. Oh, eerste en tweede aannamen waren goed. De derde wat minder. En dan verliest Van Beukering de bal aan Dely Blind. En is al de wereld daar als reddende engel bij. Om de bal terug te spelen naar Maarten Stekelenburg. Die geeft hem aan van der wiel. Je zou zeggen, een minuutje of vijf nog. Ja, Ajax zit er ook wel een beetje. Doorheen, denk ik. Zwaar trainingskamp gehad. Heeft een hoop energie gekost. Wedstrijd gespeeld tegen Calata Buiten gewoon serieus aangenomen of opgenomen. En uh, komende week wacht alweer die zware wedstrijd tegen Utrecht. Komend weekend. Dus Ajax neemt nu wat gas terug. Denkt niet aan galleryplay. En nu speelt Vertongen de bal naar uh, Eriksen. De man dus waar AC. Okay. Oh, nou speelt hij hem heel slecht terug, Eriksen. Ik wilde net zeggen, de man waar AC Milan zoveel belangstelling voor heeft. Maar die heeft ervoor kiest om in Amsterdam te blijven. Hij speelt bijna de bal in de voeten van Van Beukering. Maar uh, Stekelenburg uh, voorkomt. Dat de spits invaller van Feyenoord toch doeltreffend kan zijn. Komt nog één wissel aan. U hoort straks nadat we in Alkmaar zijn geweest. Wie er bij Ajax is ingekomen. Wat een kans voor van der Velden. Net in de ploeg. Hij komt vrij te staan. Vlak voor de goal. Wel diagonaal. Maar de bal wordt voor zijn neus weggehaald. Als hij misschien wel denkt om te scoren. Mooie beweging nog. Maar dan de bal aangeraakt door een verdediger. Corner voor de AZ. 2-2. Twee, twee, twee, twee minuten nog. Schaar Benschop niet. Achterin wel. Dan misschien nog. Zichtorsson, maar ook hij niet. Bal gaat over de achterlijn en er wordt gezegd dat het een achterbal is. Bellenberg, zojuist in de ploeg gebracht door trainer Wiljan Vloed van NEC. Die zich zal beseffen dat een punt meer dan verdiend is vanavond. Maar hij kiest er wel voor. Goosens gaat er vanaf. De aanvallende middenvelder Bellenberg. Gaat op de rechtsbackpositie spelen. Nathaniel Wil gaat een klein beetje naar voren. Zo lijkt het maar. De nadruk zal liggen op verdedigen. Met nog anderhalve minuut op de klok. Verdedigen bij NEC. En aanvallen. Dat is wat AZ doet. Jalits nee, dan... moet achter de bal aan. Op de punt van zijn eigen strafschopgebied Aan de rechterkant van het veld. Mooi zander. We zagen hem nog een keer schieten. Dat was eigenlijk de aanleiding voor de kans van Van der Velde. De bal werd geblokt. En kwam in tweede instantie voor de voeten van Van der Velde. Daar de voorzet. Daar is Zomer. Die goed staat te verdedigen vanavond. Marcellus is... komt ...komt in balbezit, maar Amieu kan de bal op een meter of acht voor de doellijn wegperen. Toch zijn al afvallende ballen in deze fase voor de ploeg uit Alkmaar. De ploeg van gert Verbeek, uitgeschakeld in Europa, uitgeschakeld in de beker... ...en dus moet Europees voetbal worden behaald in de eredivisie. Schaars met het balbezit, speelt een sterke tweede helft. Scoorde in deze wedstrijd, maar speelde niet zijn allergelukkigste wedstrijd in het eerste bedrijf. Inmiddels speelt hij sterk. Internationaal van het Nederlands elftal. De laatste minuut loopt hier. 40 officiële seconden. 2 twee tweede stand in Amsterdam. Daar lijkt het me redelijk beslist. Uh, redelijk beslist, inderdaad. Ja. 2-0. Nog uh, 2,5 minuten te gaan. Maar redelijk uh, beslist. Dat kan zomaar omdraaien. Maar het niet dat Feyenoord toch wel redelijk kansloos is. Uh, Wijnaldum heeft uh, de bal. 2-0. De voorsprong dus voor uh, Ajax. Wij kunnen u nog wat uh, meldingen doen qua wisselingen. In het team van Frank de Boer, uh, uh, Rasmus Dindgren is gekomen. Eruit ging Demi de Zeeuw en Fernanda niet thuis gekomen voor Eriksen. Als er bal balbezit is voor een derde invaller, ook hier aan de rechterkant. Brengt de bal voor het doel en via de vrij gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop, nummer 3 voor Ajax. Dat is het enige waar Feyenoord in leidt. 4-3 in Hoekschoppen. Nou, dat is dan toch wat. Hè? En een kinderhand is gauw gevergd. Koki, overigens, die aanvaller. Als u nu naar de radio zit te luisteren en denkt: hoe ziet hij eruit? We zijn eruit. Hij lijkt een beetje op Romeo Kastel in zijn, ja. in zijn jonge jaren. Korn overigens, wordt genomen door Soleimani. Vanaf de rechterkant komt bij de eerste paal. Weggekopt door Leerdam in de voeten van Ron Vlaar. Vlaar denkt dan: weg is weg. En trapt de bal richting de Ajax-helft. Waar Maarten Stekelenburg, halverwege eigen helft, die bal dan aan de voet krijgt. Even achter het stambeen langs laak, haalt. Even een, een klein trucje van de Ajax-keeper. Die het niet zo heel druk heeft gehad. In... In deze wedstrijd. Hij speelt hem naar de achterste man in deze situatie. Dat is Eno. Eno wacht dan op de echte laatste verdedigers. In dit geval al de wereld. En Vertongen die terugkomen van de klus die corner heet. En dan weer uh, iedereen weer in positie. En dan kan Ajax gaan opbouwen in de allerlaatste officiële minuut. En dan zal er nog wat extra tijd worden bijgetrokken door uh, de scheidsrechter Pieter Vink. Lange bal van uh, Vertongen. Gestart is de Jong in een duel met uh, Ron Vlaar. Maar Vlaar is uh, sneller in dit geval. Maar gaat dan wel de fout in tegen de Jong. Dan blijft die kansen staan voor Ajax vanaf de linkerkant. Komt er dan nog een voorzet van de jongen? Ja, die komt er. Maar blind wordt niet gevonden. Feyenoord kan verdedigen. We gaan zo de extra tijd in bij een 2-0 voorsprong voor Ajax. Nog even kijken en ook maar. Ruim anderhalve minuut en een apart moment in deze wedstrijd. Want Bosse geeft een vrije trap aan aanzet in het strafschopgebied. na een fout van Sillissen. Die de bal volgens mij een keer extra oppakt waar dat eigenlijk niet mag. Dat is denk ik de aanleiding... Ik twijfel heel even, maar wat een gek moment. En protesten van Wiljan Vloed mogen niet baten. En er staat Benschop klaar, zo lijkt het. Hij is de schutter. De muur telt op de 5-meterlijn. Zeker 9 man. Benschop in de muur. Het leek een goal te zijn. Dan nog de rebound. En die gaat er niet in via Valkenburg. Krijgt een kans voor zijn linker. En wat zou het toch een carrière kunnen zijn als hij... Wat meer gaat scoren als hij wat doeltreffender zou gaan spelen. Want scoorde weliswaar in deze wedstrijd. Maar het laat toch ook de mogelijkheden liggen. Hij schuift hem nu zo beheerst en beschaafd. Bijna zoals hij als persoon is. Zo beschaafd binnen. Terwijl het eigenlijk gewoon uh, bruut moest. Maar zover kwam het niet. Misschien wel een nieuwe kans. Bal tegen de hand aan van Wellenberg zeggen veel mensen. En daar leek het wel op in het duel met Sigtorsson. Maar hier wil Bossen niet van een overtreding weten zoals dus zojuist. En uh, het spel gaat verder met Jalins. We zitten in de laatste minuut hoor. We zitten ruim in die laatste minuut. Een halve minuut nog te gaan. Romero met de bal richting het strafsomgebied getrapt van NEC. Daar wordt het wel door AZ verloren. Het zal toch wat zijn als NEC nog een keertje uitbreekt met Chatel. Maar uh, mooi Sander en Schaars weten dat er hoogte van de middenlijn te voorkomen. Klavan, weer de in strafsomgebied. En er ligt steeds wat ruimte aan de rechterkant bij Van der Velde Die zojuist ook nog een keertje mocht koppen. En Vloed staat te zwaaien en onbegrijpend te kijken. Waarom wordt er niet gefloten? Nou, William, omdat er nog 15 officiële seconden zijn. Weliswaar in de, eerste, in de extra tijd. Maar dat telt toch ook. Dus de gebaren van Vloed slaan echt nergens op. Achterin de bal bij Klavan. Bijna Klavan op de achterlijn. Houdt hem niet binnen. En dan levert dat zet. Als we inmiddels over de 93 minuten heen zijn. Nog een keer een corner op. Zoiets als een strafcorner bij het hockey. Die laat je nog nemen, dat zijn de regels. Nou, nu is het uh, voorbij en uh, we gaan kijken wat er gebeurt. De hoekschop bij de 2-2-stand. Het publiek van AZ staat met z'n allen langs het veld op weg naar de uitgang. bal is het in ieder geval gevaarlijk. Daar is Jalins, daar is Jalins niet. Schaars misschien nog met de hand geraakt de bal. Romero was erbij, daar is het eindsignaal. En ze wilden niet aanvallen vanavond, NEC. Scoren twee keer, twee momenten. Door Vlemings benut en 2-2 bij AZ en EC dus. We zitten in de absolute slotfase. Namelijk nog één minuut te gaan in de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Een klassieker die nooit spannend is geweest. Want Ajax was gewoon te sterk. Leidt ook met 2-0. Zal ook de uitslag worden. Want Ajax gaat voor de... ...wat is het dertigste keer... ...een uh, thuiswedstrijd van uh, Feyenoord winnen... ...voor de competitie... Uh, ...van de 55 keer... Uh, dat deze wedstrijd, ...die deze wedstrijd gespeeld is... ...in Amsterdam. Uh, het staat 2-0. Doelpunten al de wereld in de 31ste... ...en uh, Solemania de penalty... ...in de 77ste. En ik denk dat Feyenoord daar nog tevreden mee zal zijn ook... ...want het had net zo makkelijk 5-6-0 kunnen zijn. Het is geen vernedering geworden. Hè? Dat woord heb ik al een paar keer uh, gebruikt. En uh, uiteindelijk weet men... Dat op dit moment Ajax een maatje te groot is. Natuurlijk mag je best eens een keertje denken aan een stunt. En heel eerlijk, er is een moment geweest in de eerste helft. Twee keer zelfs, Castaños. Het had zomaar gekund, maar het is niet gebeurd. Schijzer de Vink maakt dus een einde aan een wat eenzijdige klassieker. Zoals gezegd, al de wereld in de eerste helft. Soleimani vanaf 11 meter in de tweede helft. Het zorgt er dan ook gewoon voor dat uh, Frank de Boer nog altijd geen goal tegen heeft... als hoofdtrainer van Ajax in officiële wedstrijden. Dat hij ongeslagen blijft en dat Ajax gewoon doet... wat het eigenlijk moet doen in thuiswedstrijden, winnen. Alleen extra is het... Dat het natuurlijk tegen Feyenoord gebeurt. En Feyenoord is niet vernederd. Conclusie van deze woensdagavond 2-0. Uitslag uiteindelijk in Amsterdam van deze klassieker. Wind and Fire en Fantasy. Zometeen alle details van de wedstrijd vanavond gespeeld. We concentreren ons nu even op een wedstrijd die eerder vanavond werd gespeeld: VVV tegen FC Utrecht. Het werd uiteindelijk 1-2. 0-1 Frank de Moerje, 1-1 Ken Leemans. Toen was het rust. En uiteindelijk toch nog 1-2. Door een late goal van invaller Attila Yildirim. Rood van Niels Fleuren van VVV al in de 39e minuut. VVV verloor dus de eerste wedstrijd onder interim trainer Willy Boeser pas in de laatste minuut. Maar de club uit Venlo leed alweer de vijftiende nederlaag in totaal. Boeser in gesprek met Filip Koken. wat zou jij de beste in hebben? Ja, mensen hebben keihard kei geknokt. Uh, zeker niet tweede helft uh, met een man minder. En dan uh, is het uh, zuur als je in de laatste drie minuten een goal tegen krijgt. We hebben vooraf van jou gehoord, gelezen dat je handhaaf voetbal wil spelen. Past dit handhaaf voetbal? Ja, de wedstrijd is natuurlijk niet zo uh, zoals je uh, wil dat hij verloopt. Zeker in de tweede helft, niet, door die rode kaart. is dus een totaal andere wedstrijd. Maar ik heb in de eerste helft wel een, een team gezien die goed in organisatie staat. En uh, in ieder geval defensief uh, prima zijn werk deed. Het is alleen dat we aanvallend uh, eigenlijk te weinig hebben gebracht. Hoe zag jij die rode kaart? Ja, ik kon het moeilijk zien. Ik zat net in het verlengde van die bal. Dus uh, Niels ging wel voor de bal. Maar uh, misschien was het iets... Het was rijkelijk laat, hè? Ja, het uh, was iets te laat, maar goed... Uh, het zal wel een rode kaart zijn. Heb je Jan van Dijk zien zitten op de tribune? Ik weet dat Jan hier is. Hij, uh, hij heeft mij gebeld en hij, hij steunt mij van harte. Dus uh, dat is prima. Is er nu eigenlijk echt wel wat veranderd bij VVV... sinds jij aan het roer staat? Er is heel veel veranderd. Nieuwe, nieuwe coach, nieuwe spelers. Spelers zijn weggegaan, dus heel veel veranderd. Maar ja, jij was ook al de assistent van Jan van Dijk. En je deed ook al veel. Dat klopt. Dus wat is er veranderd? Wat doe jij anders? Ik doe het op mijn manier. En wat is die manier? Uh, mijn manier is uh, om, uh, om een helftal goed neer te zetten. Mijn manier is om uh, mensen vertrouwen te geven. Mijn manier is om uh, spelers uh, ervan te do doordringen dat het, uh, dat het een moeilijke periode wordt. Maar ik zeg ook, uh, we hebben ook heel veel kansen en uitdagingen. En dat is mijn manier van werken. De interimtrainer van VVV, Willy Boessen. Het winnende doelpunt van FC Utrecht kwam van een debutant, invaller Attila Yildrima. Hij schoot in de negentigste minuut dus de 2-1 binnen. De overwinning was terecht, maar trainer Ton du Châtignier van Utrecht had niet verwacht... dat zijn ploeg VVV alsnog op de knieën zou krijgen. Nou ja, je hebt, uh, je hebt wel uh, natuurlijk heel veel overwicht hier bij het aanvallen. Nou, dat gaat dan in het een laag tempo. En dan, dan, dan breng je nog een extra spits te breien. Dan speel je met vier voorop en dan hou je het extra breed. Ja, en als je dan nog valt, dan, dan is dat fantastisch natuurlijk. Toch al lijkt zo weinig aan de hand bij jullie in de eerste helft. He. Heel langzaam werden jullie sterker. En toen kwam ook de doelpunt van de Moes. En toen dacht iedereen, nu rollen jullie het er wel overheen. Ja, volgens mij valt dat doelpunt al binnen de minuut. Ik heb het net teruggezien, nou, er gaat ook een overtreding al vooraf. Ja, en dan staan we niet goed te dekken. Terwijl we de, de, de goede afspraken hadden gemaakt wie wie moest pakken. En daar zien we er niet goed uit. En dan uh, ja, valt die rode kaart voor, uh, voor Fleuren. Je krijgt een man meer. Maar zo ziet het er in de tweede helft alleen in het eerste kwartier uit... Dus hoeveel jullie een man meer hebben en daarna niet meer. Nee, maar dat, dat gaf ik net al aan. Daarna speel je gewoon in een te laag tempo. Je speelt eerst de eerste bek in, terwijl je al de back over kan slaan... door de middenvelders in te spelen. Ja, dan, uh, dan, dan moet het, uh, het baltempo omhoog. Uh, en dat vind ik altijd wel leuk, als we zeggen de meeste trainers staan. Maar dat heeft dan ook met individuele klassen te maken. Want baltempo kan natuurlijk wel los zijn, maar... Als je niks uitspeelt, dan, uh, dan kom je niet verder. Nou, en dat, is, uh, dat is wel heel erg belangrijk natuurlijk. Baltempo hoog houden, maar daarbij ook op een gegeven moment... extra ook nog je, je directe tegenstander uitspelen. Stroopman uh, debuteerde bij jullie. Hij liep over van de gretigheid. Hij wilde heel graag. Maar die finishing touch die ontbreekt nog bij hem. Hè? Nou, ik vond wel een aardige finishing touch. Hoe hij uh, die, die steekbal geeft op de, de moorje. Nou, en ik moet de jongen wel een compliment geven Is zijn eerste wedstrijd hoe hij vandaag gespeeld heeft. Uh, dat, vind ik, uh, dat vind ik gewoon een, enorm goed. En dat is ook wel prettig wisselen zo, hè? als je jongens als Brouwers en Jildirim kunnen inbrengen. Ja, maar het, het, het tweede helftal bij ons, dat, dat, dat draait goed. Dat staat uh, strak bovenaan. En ook dat werpt zijn vrucht af. Dat we toch een aantal jongens die hebben ook meegenomen naar trainingscamp uh, trainingskamp in Portugal. Uh, waaronder ook Kai Herings die mee is geweest. Nou, je ziet dan toch dat die uh, zich uh, gewoon goed aanpassen. Tot slot, Tom, was dit uh, Lucky Jas Utrecht? Ja, normaal is Lucky Ajax. Utrecht. Laat het vanavond dan maar een keer Lucky Jas uh, Lucky Utrecht zijn. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Rolling in the deep. Zometeen de reacties uit de arena. Natuurlijk over Ajax feyenoord maar eerst. Sport, kort. En Nicolien Sauerbrei is in de 18e finale van het wereldkampioenschap in het Spaanse La Molina uitgeschakeld op het onderdeel Parallel Reuzenslalom. Sauerbrei, die vorig jaar op dit onderdeel goud veroverde op de Olympische Spelen, had zich als 15e voor de finale geplaatst. Een teleurgestelde Sauerbrei die mentaal nog niet helemaal de oude is. Als alles klopt. Dan had het allemaal goed kunnen gaan. Alleen op het moment klopt niet echt alles bij mij. En ja, alles kloppen bedoel ik dat alle puzzelstukjes samen moeten vallen. En dat is mentaal en fysiek. En ja, ik, ik heb her en der nog wat scheve stukjes liggen. Ook al, hey, ik heb veel meer rust omdat ik... Je, hebt, je bent Olympisch kampioen, je hebt Olympisch goud. Maar ja, dit jaar wil je het gewoon weer hier laten zien. En je merkt gewoon dat je als sporter gewoon ietsje bent op het moment dat het net even niet loopt. En technisch loopt alles wel goed. Maar op het moment dat je het hier net niet helemaal goed doet... komt het er ook niet goed uit op het bord. En dat deed ik in de finale wel. Dus op zich is dat voor vrijdag wel waar ik heel veel kracht uit kan putten. Maar ik moet gewoon alles of niets doen. De wereldtitel ging trouwens naar uh, Alena Zavarzina uit Rusland. Sauerbrei start vrijdag in de parallel slalom. Dolf van der Wallen heeft op hetzelfde WK als enige Nederlander de halve finale bereikt op het onderdeel Halfpipe. Hij eindigde als vierde in de kwalificatieserie. De halve finale en de finale... Worden morgen gehouden? En de korfballers van Koog-Zaan-dijk zijn de jacht op de Europa Cup begonnen met een eenvoudige overwinning op het Duitse Adler Arauksel. De Nederlandse kampioen won de eerste groepswedstrijd in Boedapest met 27-13. Vorig jaar won DOS 46 de Europa Cup voor landskampioenen en een jaar eerder was KZ de beste. De afgelopen twaalf jaar ging de belangrijkste Europese korfbalprijs voor clubs altijd naar Nederland. Tilburg Trappers heeft vanavond voor de twaalfde keer zijn bestaande nationale ijshockeybeker veroverd. De Brabantse ploeg was voor eigen publiek met 6-3 te sterk voor Heijs Den Haag. En het bestuur van Olympisch Vuur, het samenwerkingsverband... dat de Spelen van 2028 naar Nederland probeert te halen... heeft een 39-jarige Erik Eikelberg aangesteld als nieuwe programmadirecteur. Hij volgt Ben Tellings op, die vorig jaar opstapte... wegens een verschil van inzicht over het voeren beleid. Eikelberg begint zijn werkzaamheden voor het Olympisch Plan in maart. Saddened by my visible life, sorrow cut me like a knife. Nobody knows you without ten feet down. Nobody wants to know you when you're down and out. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow. Old. I'm just trying to climb a nine hills in seven short days. My soul yeah. I saw myself today Didn't like what I had to say So right I could only be wrong Trouble is when I'm alone No doubt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 Soul van uh, Joe Cocker. Oh, oh, oh, oh, wat een goal! De eredivisie. Is de goal. Alle wedstrijden van vanavond. Ja, eens kijken wat er allemaal gebeurde op de velden. Ajax, Feyenoord, daar beginnen we natuurlijk mee. Het werd 2-0. 1-0 Tobi, Alderwereld. was het rust. En 2-0 door uh, Miralem Soleimani uit een strafschop. Ajax kende weinig moeite met uh, Feyenoord. Alderwereld opende de score met een fraai afstandsschot. Een specialiteit. Ja, nou trepen wil ik even een paar baltjes schieten en uh, ja, natuurlijk zich zo even vrij laten en uh, uiteindelijk kon ik twee keer uh, echt bijna tot de 16 door. Eén uh, ja, okay, keer schoot ik op de rug van Vlaar, denk ik, en de uh, tweede keer gaat hij erin. Homo. En dus werd het uh, 2-0 en heeft Ajax dus de drie punten in de zak. Dan FC Twente tegen Herakles werd 5-0 na een 3-0 ruststand, 1-0 Janko, 2-0 Luc de Jong, 3-0 Janko, 4-0 Janko, 5-0 Janko. Het ging maar door, Janko was de grote man in Enschede, vier treffers voor de Oostenrijkse spits en dat was niet eens de eerste keer in zijn carrière. Nee, ik heb schon in Oostenrijk uh, met Salzburg twee uh, keer uh, vier doelen geschossen. maar het is altijd immer weer schön, wenn als je een bal van bekommt. krijgt. En bij uh, Red Boel, Salzburg was het Janko dus al twee keer gelukt om vier doelpunten in één wedstrijd te maken. Maar toch blijft dat altijd bijzonder natuurlijk, want hij mag de bal meenemen. Dat is gebruik. Herakles kreeg vijf tegendoelpunten dus te verwerken. Dan zou je dus kunnen zeggen dat het verdedigend niet helemaal goed zat bij de ploeg van trainer Peter Bos. Maar niet alleen verdedigend hoor, maar ook verdedigend. Maar ook in balbezit hebben wij niet het spel uh, laten zien wat we meestal wel laten zien als Herakles zijn. Maar inderdaad verdedigend was het. Uh... Soms bijna lachwekkend. En dan NEC, Het werd uiteindelijk 2-2. 0-1 Björn Flemings 1-1 Stijn Schaars. 2-1 Erik Valkenburg. En 2-2 Björn Flemings. Dat was rood voor Leroy George van NEC. In de tachtigste minuut. George stond als invaller net drie minuten in het veld. VVV tegen FC Utrecht werd 1-2. Na een 1-1 ruststand. Frank de Moerje 0-1. 1-1 Ken Leemans. 1-2 Attila Jildrim. Rood voor Niels Fleuren van VVV. Al in de 39ste minuut je Utrecht won pas in de slotfase dus van VVV. Debutant Attila Hildrim werd door zijn doelpunt in de 90e minuut de matchwinner. Hij viel in voor Frank de Moersje. Die had dan ook netjes bedankt na afloop. Ja Frank, bedank je zeker. Want toen ik het veld in kwam zei hij ook van ja gaat hem maken, ja gaat hem maken. En had gelijk kan beter waarzeggen worden. VVV liep tegen de vijftiende nederlaag van het seizoen aan. De eerste onder interimtrainer Willy Boessen. Hij is de opvolger van ontslag Jan van Dijk, maar kon dus nog niet voorkomen dat de Limburgse ploeg opnieuw verloor. Nog niet, want Boese wil dat er punten worden gemaakt met zijn manier van werken. Mijn manier is uh, om, uh, om een helft al goed neer te zetten. Mijn manier is om uh, mensen vertrouwen te geven. Mijn manier is om uh, spelers ervan uh, te doordringen dat het, uh, dat het een moeilijke periode wordt. Maar ik zeg ook, uh, we hebben ook heel veel kansen en uitdagingen. En dat is mijn manier van werken. Dan kijken we naar de stand. Momenteel bovenin allemaal 19 wedstrijden gespeeld. PSV heeft 41 punten, dat eerste. Twente heeft er 40, Ajax 38 en FC Groningen 37. Onderin Herakles Almelo, daar beginnen we op de 14e plaats met 19 punten. Vitesse heeft er 18, Excelsior 16, VVV Venlo 10 en Willem 2 nog steeds onderaan met 4 punten uit 19 wedstrijden. Goed, dat was deze editie van NOS Langs de Lijn. Meer reacties op Ajax Fijn. morgenochtend natuurlijk in het Radio 1-chanaal. Ik zeg u nog even dat Ibrahim Affallai voor het eerst in de baas stond van Barcelona bij de return in de Copa del Rij tegen Betis. Het een beetje ongelukkig, want ze stonden al reis nog met 2-0 achter... maar thuisduel hebben ze al met 5-0 gewonnen, dus geen paniek. Inmiddels staat Betis nog met 3-1 voor. Dit was Langs de Lijn, en zometeen met het oog op morgen... gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag. Als ik kijk naar de manier waarop deze man wordt omschreven als zeer gevaarlijk